Uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. In Irak zijn tenminste 18 mensen omgekomen. 65 mensen raakten gewond. Volgens de politie in de stad Jawla blies een man zichzelf met een bomvest op... bij de ingang van het kantoor van de Patriotische Unie van Koerdistan. Toen veiligheidstroepen waren toegesneld ontloft er vlakbij het gebouw een autobom. De Unie is de partij van de Iraakse president. In Baghdad kwamen gisteren ook al 60 shiieten om bij een reeks bomaanslagen... Bij de parlementsverkiezingen in Kosovo gaan vandaag waarschijnlijk voor het eerst ook Serviërs in het noorden van Kosovo naar de stembus. De Servische regering steunde voorheen altijd een boycott van de verkiezingen rond Mitrovica. Nu roept de Servische regering Serviërs op om vooral te gaan stemmen. Servië en Kosovo willen graag lid worden van de EU. Daarvoor in ruil moeten ze de onderlinge relatie verbeteren. De Colombiaanse terreurbeweging FARC legt de wapens tijdens de tweede ronde van de presidentsverkiezingen opnieuw tijdelijk neer. Die tweede ronde is op 15 juni. De FARC beschuldigt de presidentskandidaat die de eerste ronde heeft gewonnen ervan dat hij de binnenlandse strijd probeert aan te wakkeren. Rio de Janeiro krijgt de ernstig vervuilde baai van Guanabara niet opgeruimd voor de Olympische Spelen in 2016. Dat was wel beloofd. In de baai worden de zeilwedstrijden gehouden. Olympische zeilers beschrijven de baai als een open riool. Ze zeggen dat ze er moeten laveren langs bankstellen... dierenkarkassen en plastic zakken. Het weer. Er is vrij veel bewolking en er trekken een paar buien over. Mogelijk met onweer. Zo nu en dan is er ook zon. In de namiddag en avond worden de buien heviger. Dan kan het ook vaker onweren. Plaatselijk is er hagel mogelijk en ook wordt gewaarschuwd voor zware windstoten. Tot die buien losbarsten, wordt het nog 20 graden op de Wadden. En het kan elders in het land 22 tot 26 graden worden. Dit was het enorm. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad vielen op de A27 Gorkum Almere tussen Utrecht Noord en Beeldhoven 4 kilometer. De rijbaan is dicht bij Beeldhoven. Het verkeer kan er alleen langs via de af en de oprit. Het verkeer richting Hilversum kan beter omrijden vanaf het rijnsweert via Amersfoort. Tot zover de verkeersinformatie.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 Degene que no te nombre nunca más. de Ik digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, pobre corazón. porque el fuego de tus lindos ojos negros moet el camino de otro amor, pensar que te Ik tiernamente, niet a ik lado doen. Ik me sentí, y ik esas cosas Ik de la vida. Tu boca yo me vi Amor de mis amores, estrecha mía que hiciste que no puedo conformarme sin poderte consentir Ya que vagaste mal a mi cariño tan entero ¿Cuándo conseguirás que no te nombre de Una mujer cambió mi suerte, según la de mi gran piece para mí sufrir. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderme contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero. Decir que una mujer cambió mi Put it right back with the rest. That's the way it goes. Like Rubber bands expand in a frustrating side. They tell me that she's not dreaming. She's got a nick in the hole that doesn't have meaning. Reality used to be a friend of mine. Cut complete control, I don't take too kind. Christina Applegate, you gotta put me on. But guess whose piece of the cake was backborn? She broke a wishbone and wished for a sign, I told the whispers in my heart were fine. PM thorn fan, but I'll have to put it right back with the rest. That's the way it goes. I guess. Baby, See, and you've all Ook op internet. internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM ZFM Zandvoort. do boy selection to top objection Let's times do i have to tell you even when you cry Ik Give you all